You keep samin' when you oughta be a-changin' Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walkin' and that's just what they'll do ja, die boets heb je morgen wel nodig, van kroeg tot kroeg De 13 kroegen toch Zo, dat dacht ik wel ja, 13 kroegen doen uh, maar liefst mee met rondje dorp en 160 deelnemers Ongelooflijk En die start allemaal om uh, 1 uur En C.V. Sanford doet daar live verslag van Tussen 2 en? 5 uur, bij okay. zondag in Kennemeland Dus uh, met Rode de v, trouwens Oké okay. En wij zijn het einde van dit uh, programma Ja, gaat snel Volgende week dan is er weer een uh, Salfond zaterdag tussen 2 nee, en 5. Uiteraard. En ik dank jou voor je bijdrage weer uh, vandaag we over. Het was helemaal gezellig. Het, het was weer een plezier om met je samen te mogen werken. En uh, volgende week dus weer salverd op zaterdag tussen 2 en 5. En we laten je alleen met Guus Meeuw en het is een nachts. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel, in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent.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 Set of set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 Het skelet is bijna vier meter hoog en heeft slachtanden van meer dan drie meter. De mammoet in Nijmegen is opgebouwd uit botten die de afgelopen vijftig jaar in Nederland zijn gevonden. De drie ton is net geen record. Twee jaar geleden werd in Parijs 312.000 euro voor een mammoetskelet neergeteld. President Obama wil op de G20-top volgende week in Pittsburgh... een regeling bereiken die een eind maakt aan wat hij noemt de vette bonussen voor bankiers...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 De Iraakse aartsbisschop Sako had de paus verzocht om de speciale bijeenkomst. Honderdduizenden christenen zijn al uit het Midden-Oosten geëmigreerd. Bij zijn bezoek aan het Midden-Oosten vroeg de paus aan de katholieken om in het gebied te blijven. De regeringen riep je op om de vrijheid van godsdienst te garanderen.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 Voort. Het leeft niet meer voor jou.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 Half petter zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. I love it, yeah, I love it. But see, I'm so to all my dreams. Hey, every time it feels like the earth is shaking, it doesn't matter. Glass is falling, I hear the